Burgemeester De Wijkersloot zei onlangs in een interview dat hij af wil van wat hij noemt woonwagenkampen en andere vrijplaatsen waar de bewoners de regels aan hun laars lappen. Vorige week meldde de NOS dat de daders van de aanslag op het gemeentehuis van Waalre volgens het OM op het woonwagenkamp wonen, maar dat het harde bewijs daarvoor ontbreekt. Volgens bronnen bij het OM handelden de brandstichters in opdracht van een prominente bewoner van het kamp die verdachte is in een drugsonderzoek. In Fijnaard in het westen van Brabant heeft een jager drie mensen in hun gezicht geschoten. De man van 67 mikte met een hagelgeweer op een fazant, maar raakte ook drie mannen die stonden te kijken. De drie zijn voor behandeling en onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De mannen stonden in de voortuin van een boerderij. Ze hadden waarschijnlijk niets met de jachtpartij te maken. Het is nog onduidelijk vanaf welke afstand de jager schoot. De politie heeft de jager voor verhoor meegenomen naar het bureau. Uit dat verhoor moet blijken of hem iets te verwijten valt. In Ettenleur is een man om het leven gekomen toen hij bekneld raakte in een zeecontainer. De man van 60 was in de container aan het werk toen een vorkheftruc een grote machine de container inreed. De man kwam klem te zitten tussen die machine en de wand van de container. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk in Ettenleur. Het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Het koelt vannacht af tot een graad of acht. Morgen grijs en van tijd tot tijd regen of motregen en dan wordt het ongeveer elf graden.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 Daar ga ik het straks over hebben met de 18-jarige Jeffrey Arens. Hij ondervond het aan den Lijve. En we praten er uiteraard over, na aanleiding van de ophef... over de zelfdoding van de 20-jarige Tim Ribberink... die ook zegt gepest te zijn. Maar eerst Amerika. Goedemorgen, nu is het jouw turn. Amerika gaat ja, Op het moment dat je dat blauwe paspoort met jouw foto erin hebt en jouw naam... ja dan voelt het opeens echt wel alsof je inderdaad een Amerikaans staatsburger bent. Van NBC News. Dit is een speciale edition van Election Day 2012. Goeie, ik ben erg blij om Amerikaan te zijn. Dit is de eerste keer voor mij dat ik in de presidentsverkiezingen kan stemmen. Live from Democracy Plaza. Ja, het is zover in Amerika wordt vandaag gestemd. En zo ook door de twee Nederlanders die wij twee weken geleden spraken in onze Amerikaweek. De heren Diederik Lohman en Jan Joost. Goedenavond daar, Manhattan. Goedenavond. Ja, u mocht allebei voor het eerst stemmen. Meneer Joost, hoe was dat? Nou, heel erg leuk. Ja? Uh, het ging eigenlijk heel snel. Je ziet allemaal van die rijen op de tv, maar ik was binnen tien minuten stond ik weer buiten. Het is heel erg leuk, want je moet best nog wel wat dingen aankruisen. Het is namelijk nou niet alleen de presidentsverkiezing, maar ook uh, voor, uh, uh, voor het parlement. En ook mocht ik nog een paar rechters uh, kiezen. Oké. Okay. En wat is uh, de president geworden als het aan u ligt? Ik heb op Obama gestemd. Op Obama. En meneer Lohman, u? Uh, ik ook. En voelde het anders, dat aankruisen, dan in Nederland, in dat, pas, in dat hokje in Nederland... Nou ja, in het, in het hokje in Nederland uh, heb je natuurlijk zo'n rood potloodje ja. waarmee je uh, de kandidaat aankruist. En, uh, en hier is het allemaal geautomatiseerd. Dus je, je drukt een knopje in met een, uh, met een x xje erop en dan gaat het groen branden. En, uh, en als je dan dus inderdaad alle opties uh, hebt aangetikt, dan uh, druk je op een grote knop en dan, uh, dan, is je, dan heb je gestemd. En voor mij was het nog wat anders. Ja. Uh, want ik mag in Nederland helemaal niet meer stemmen. Nederland oh, nee. heeft Nee, ik, toen ik Amerikaan werd heeft Nederland mijn uh, Nederlands paspoort afgepakt. Jeetje. Wat vindt ja, u dat daarvan? dacht ik ook. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik heel erg droevig. Want uh, ik vind het heel leuk om Amerikaan te zijn. Maar ik vind het heel jammer dat ik geen Nederlander meer ben. Ja. Hoe is het uh, vandaag? Hoe is de sfeer in Amerika? Um, nou... Uh, er zijn natuurlijk, uh, op Facebook zie ik uh, allemaal vrienden en bekenden... die het allemaal hebben over het staan in rijen om, uh, om te kunnen stemmen. en uh, dat, uh, ja, Ik geloof dat, uh, dat iedereen wel enthousiast is over de mogelijkheid om te, om te komen stemmen. Mm -hmm. in, in, uh, in het dorp waar ik woon uh, is al uh, ondertussen al, uh, al negen dagen geen stroom... voor meer dan de helft van de bewoners. Uh, dus het is bij ons een beetje een, uh, een mix van aan de ene kant... Uh, ja, toch wel uh, uh, groeiende uh, woede. En, en ongeduld. omdat. Uh, nou ja, onze kinderen gaan al zeven dagen niet naar school. Uh, we hebben geen verwarming. Het is vannacht voor het eerst. Uh, onder het vriespunt geweest. Dus ons huis is ontzettend koud. Uh, dus het is een beetje een mengeling. van uh, aan de ene kant dus. Uh, ja, frustratie over de gevolgen van, uh, van Sandy ja, en daar aan hebben de we andere kant over. Ja. Ja, enthousiasme over, uh, over te kunnen stemmen. Ja, want he, Sandy heeft daar uh, over uh, de oostkust geraasd. Is, uh, is er nog uh, steeds schade die nog niet hersteld is. Uh, jullie zitten daar in de studio in downtown Manhattan. Uh, meneer Jooster, daar is dus stroom, kan ik concluderen. Ja, um, we, we, maar thuis? Bij u thuis? Want u woont en mijn daar Thuis Manhattan? Uh, was er vier dagen geen uh, stroom. Uh, dus mijn echtgenote zat in de kou. Ik ja. zat zelf voor een lezing in Nederland. Uh, ja, doet je een beetje denken aan de ratten en het zinkende schip. Maar ik was er dus niet. Uh, maar nu bijvoorbeeld. Ik werk helemaal downtown. Op het uiterste puntje van uh, Manhattan. En... Uh, ja, daar uh, zijn nog echt wel wat problemen. Ons kantoor is inmiddels weer toegankelijk en er is elektriciteit, maar geen verwarming. Maar er zijn een heleboel kantoren om ons heen uh, die, waarvan duidelijk is dat die de eerste komende paar weken uh, niet gebruikt zullen kunnen worden. Ja, want kunt u het straatbeeld beschrijven? We hebben hier natuurlijk wel op het journaal wat gezien, maar u staat er met uw neus bovenop. Hoe ziet het eruit? Nou, ik kwam... Uh, gisteravond om een uur of half tien ging ik op kantoor weg. Ik was er met de fiets naartoe gegaan, want ik dacht op de metro kan je nu even niet rekenen. Uh, maar het was ja, echt uh, verlaten. Zeg maar, normaal gesproken uh, zie je dat een heleboel mensen laat aan het werk zijn. En dat er dus allemaal uh, uh, verdiepingen nog verlicht zijn van uh, flatgebouwen. Dat was nu helemaal niet het geval. De straatverlichting was ook uit. En, en wat je zag was dat uh, langs alle gebouwen stonden enorme uh, zeg maar een soort, uh, containers met generatoren en uh, pompmachines. En er werd dus enorme hoeveelheden water werd er nog steeds uit kelders uh, de straat op gepompt. Ja, wat dat lijkt me ook wel een beetje angstaanjagend. Nou, het, uh, ja, het is wel een beetje onheimisch ja. uh, om daar dan tussen rond uh, te lopen. Toen ik vrijdag terugkwam uit Nederland uh, was in onze buurt uh, uh, net het, uh, de elektriciteit weer aangesloten. Mm -hmm. Maar het was heel gek, want op een vrijdagavond is het bij ons in de buurt heel druk, want er zitten allemaal cafés en restaurants en iedereen gaat uit. Nou, er was geen kip op straat. Uh, en er reden heel veel politie rond om op te letten dat, er niet, uh, uh, dat mensen niet ergens uh, uh, proletarisch gingen winkelen. Nee, precies. Meneer Loman, u woont uh, uh, in New Jersey, hè, de staat uh, naast uh, New York. Uh, uw kinderen kunnen dus niet naar school, nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Hoe vinden ze dat? Vandaag al. Uh, nou, die vind, ze vinden het zo langzamerhand niet meer leuk, uh, want het is natuurlijk, het is koud, er is geen elektriciteit uh, en, uh, en bovendien weten mijn kinderen donders goed dat er, uh, een, ja, er is gewoon een, een bepaald aantal schooldagen dat ze uh, dat ze moeten uh, doorlopen in het jaar en als ze dat nu niet kunnen, dan uh, worden die straks van een vakantie afgesnoept. Oh, ja. Uh, dus dat uh, dat vinden ze helemaal niet leuk. En nu heeft het dus nog steeds koud in huis. Ja, het is echt, het is echt het is fors koud. Het is ook een hele rare ervaring, want onze straat is helemaal pikzwart. Je hoort inderdaad overal generatoren, mensen die dan nou, hun ijskast... en soms hun verwarming op de generator laten draaien. Mm -hmm. Maar verder kun je ja, om, om, om zeven uur s'avonds... en nu met het, het verschuiven van de, van de tijd... om zes uur s'avonds al is het gewoon een volkomen verlaten donkere boel. En wat doet u dan die avonden nu? Uh, nou, we hebben de laatste avonden uh, of bij uh, vrienden gegeten die wel elektriciteit uh, hebben. Uh, of we hebben thuis gezeten met uh, kaarsjes en, ja. uh, en spelletjes en ja. een haardvuur. Ja. En, uh, het is natuurlijk ook wel, uh, ook wel gezellig, uh, maar na negen dagen zijn we het wel zat. Ja, Want u zit dus nu in New York. U bent, uh, u heeft kans gezien vanuit New Jersey naar New York te komen. Hoe heeft u dat gedaan? Uh, nou, ik had geluk, want een uh, buurman van mij die ging met de auto uh, de stad in. en uh, We hebben wel een enorm moment moeten omrijden. Want normaal kun je vanuit New Jersey door een tunnel heen. Uh, maar de ene tunnel is dicht en de andere tunnel daar uh, stond een uh, uh, file van een uur of zo uh, voor. Dus we zijn uh, naar het noorden gereden om via de brug uh, naar Manhattan te gaan. En, uh, en dan weer uh, nou ja, helemaal naar het zuiden rijden. Um, maar je kunt dus ook met uh, ja, onze trein, die rijdt helemaal niet meer... want uh, de, de bielsen en, uh, en dergelijke onder het spoor... die zijn uh, door Sandy uh, meegenomen... Um, en uh, tot nu toe weten we eigenlijk nog helemaal niet hoe lang het gaat duren voordat, voordat dat weer gerepareerd is. Maar het zal een kwestie zeker van, van weken, zo niet maanden zijn. Ja. Um, dus uh, de komende paar maanden wordt het, uh, wordt het een heel stuk lastiger om uh, naar kantoor te komen. Het is echt ongelooflijk, want uh, ik begrijp dus uh, meneer Joosten dat u in Nederland zat. Maar uw vrouw heeft dus die storm aan haar lijve meegemaakt thuis in New York. Ja, maar uh, mijn echtgenote raakt niet snel in paniek. Dus dat, uh, uh, dus dat ging allemaal goed. Maar je hebt dan allemaal praktische dingen waar je wel even aan moet denken. Zoals? Uh, bijvoorbeeld onze voordeur van ons appartementengebouw. Uh, die is heel uh, hip en modern. Met een soort elektronisch systeem werkt dat. Maar du dat de stroom uitvalt, uh, gaat de deur open. Nou, uh, het, dat is nooit een goed idee. Maar nee. onze buurt is ook nog wel een beetje in een overgang van... een. Uh, uh, he, mensen noemen het een up-and-coming neighborhood, de lo Lower East Side, de oude immigrantenbuurt. Maar uh, helemaal uh, up is het nog niet. Dus het is wel goed om je deur op slot ja. te houden. En hoe doen dus jullie tenmost... dat dan? Ja, nou, we hadden onze concierge die heeft uh, veel overuren gemaakt. Maar verder, ja, die, die kan ook niet 24 uur per dag werken. En verder is er een ploegendienst ingesteld van bewoners om, om de voordeur uh, te bewaken. Tja, u heeft er ook al gestaan. Nee, ik ben een geluksvogel. Toen ik thuis kwam, was het de stroom weer aan. Ah. <laughs> en wat, he, wat heeft u gemerkt, uh, meneer Lohman, van Sandy? Want u zat dus in, uh, in New Jersey. Hm. Ja, nou, wij, wij hebben met een, we zaten met een aantal families uh, zaten we bij ons thuis. Uh, wat spelletjes te spelen en wat te eten. En uh, op een gegeven moment om, uh, om half vijf roept mijn buurjongetje... Hé, hey, er gaat een boom! Nou, iedereen, allemaal draaien we ons hoofd ernaartoe. En inderdaad, de boom tegenover ons uh, huis, die, uh, die ging naar beneden. Uh, gelukkig, die viel echt centimeters uh, van, uh, van de auto van onze overburen Oeh, af. Ja. Uh, en dat was eigenlijk het begin. En daarna nou ja, ontzettend veel uh, windstoten. Nog een, uh, een boom op het, uh, op het dak van, uh, van onze buren. Uh, en wat je de hele tijd zag, de hele avond door... was een soort, we dachten eerst dat het bliksem was... maar het was een blauw-groene uh, flitsen die, uh, die je de heette boven de huizen zag. En het bleek dus later, dat zijn van die transformatoren... waar dus de, de, de, de elektriciteit wordt via uh, ja, bedrading boven de grond... naar ons Huizen toegebracht. En dat moet dan dus uh, die, die, ho die hoge, uh, ja, die ho uh, hoge voltage-leiding dat, dat moet omgezet worden naar uh, het voltage voor onze huizen. En daar gebruiken ze dus transformatoren voor. En uh, nou, die, die, uh, die, uh, ja, die sloegen het in de brand en uh, waren kortsluitingen en dergelijke. En dat, dat nou ja, gaf dus zo'n hele gekke groene verlichting boven de huizen uit. En u zegt, we, we zaten ook met buren en spelletjes te doen, et cetera. Dus er is wel grote saamhorigheid uh, bij ons in het dorp wel, ja. ja. En hoe is dat in, uh, in New York, meneer Joosten? Ja, nou, bij ons in het gebouw ook. Daar heerst een hele goede sfeer waar mensen gewoon allemaal uh, hun steentje bijdragen. Uh, er waren bij ons wel een boel mensen ook die het uh, uh, aan zagen komen... Of, of op een bepaald moment toen de stroom uit was... en duidelijk was dat het even ging duren... Uh, die hun uh, spullen bij elkaar hebben gepakt... en uh, ergens bij vrienden zijn ingetrokken waar er wel stroom was. Want dat was draren op Manhattan eigenlijk... dat mm -hmm. je onder 40ste straat was de stroom uitgevallen... maar ten noorden daarvan draaide het leven gewoon door. En waren jullie eigenlijk niet verbijsterd... dat je dit überhaupt kon meemaken in zo'n stad als New York? Nou, ik niet, want, want uh, ik heb uh, 9-11 hier meegemaakt. Ja. En uh, daarna man, hebben, we, hebben we de blackout uh, uh, gehad, ik geloof in 2004. Uh, ja, toen viel ook ineens de stroom helemaal uit. Toen zat ik midden op Times Square en ineens was Times Square donker. Nou, dat maak je ook niet iedere dag mee. Nee. Dus sinds, sinds die tijd heb ik een, uh, een fiets gekocht, zodat ik altijd weg kan. En heb ik in de kelder uh, een voorraad water en blikken met bruine bonen. Want je kan er hier niet op rekenen dat het, dat, dat het allemaal blijft werken. Nou zijn er natuurlijk ook Amerikanen gestorven door Sandy. Hebben jullie verhalen van dichtbij gehoord van slachtoffers? Ja, een, collega van, een voormalig collega van mij... die. Uh... Uh, die zet een berichtje op Facebook op, uh, op dinsdagochtend uh, dat zijn, uh, zijn neefje uh, was overleden toen uh, het, uh, het een boom op het huis van zijn, uh, van zijn zus viel. Uh, dus uh, nou, dat brengt het dan ineens wel heel erg dichtbij. En op zo'n moment, zo moment dan denk je ook van ja, wij, wij hebben natuurlijk geen elektriciteit, dat is heel vervelend. Mm -hmm. Maar we zijn wel allemaal gewoon uh, gezond ja, ja. en uh, ons huis staat nog. Ja. Want meneer Joost, u zegt nu, hè, ik rijd op de fiets uh, door Manhattan, aangeschaft na 9-11. Uh, de metro rijdt volgens mij nog maar gedeeltelijk. Is het één grote chaos eigenlijk op straat? Nee, het is zeker geen chaos. Kijk, Net zoals ik het al een paar keer heb meegemaakt dat er ineens iets onverwachts gebeurd hebben... Andere New Yorkers dat ook meegemaakt. Uh, dus ik vind eigenlijk dat mensen zich heel erg goed aanpassen. En je ziet natuurlijk op tv wel eens wat incidenten. Uh, hè, dat als mensen drie uur in de rij moeten staan voor de benzine... Hè, dan, uh, dan uh, worden er wel wat neidige opmerkingen uitgewisseld. Mm -hmm. Maar ik vind in zijn algemeenheid dat mensen zich allemaal heel keurig uh, opstellen... En uh, ik denk dat iedereen, het, natuurlijk hebben mensen er last van als de verwarming het niet doet of als de elektriciteit het niet doet. Maar men realiseert zich heel goed dat vergeleken met uh, mensen die zwaarder getroffen zijn, ja. uh, ze eigenlijk, uh, uh, eigenlijk niet te klagen hebben. Nee. Jullie zitten nu in een lekker warme studio, tenminste dat neem ik aan of niet? Ja. ja. En straks dus weer naar dat koude huis. Uh, ja, voor mij wel, ja. Uh, en uh, als de elektriciteit niet uh, binnenkort terugkomt... dan uh, zullen we toch ergens anders naartoe gaan, uh, naartoe moeten. Want ja. je kunt natuurlijk niet in een huis... Uh, wat tegen de vriestemperatuur aanzit, nee. uh, kun je gewoon niet, niet verder leven. Nee. En uh, is er wel televisie zodat u de uitslagenavond kunt gaan volgen? Uh, nou ja, als wij uh, bij ons thuis uh, zouden zitten... dan zou dat alleen maar via mijn Blackberry kunnen. Ja, dan uh, zullen... ja, is ook geen internet nog. De, uh, nou ja, op de Blackberry heb ik wel internet. Maar ja. dat is natuurlijk enorm behelpen. Ja. Uh, maar uh, wij zullen, nou ja, we hopen dat, uh, dat we weer elektriciteit zullen hebben vanavond. En uh, zo niet, dan gaan, we, nou ja, dan gaan we ergens bij ons in de buurt... naar iemand toe die, uh, die dat wel heeft. Ja. En hopen om uh, uh, Obama te zien winnen. En u, meneer Jongster, hoe ziet uw avond eruit? Wel in een warm huis inmiddels? Uh, ja, ons huis is warm, maar ik moet eerst nog eventjes gaan koukleumen op kantoor. Uh, dus als dat achter de rug is, dan, uh, dan uh, ga, ik over, ga ik niet naar huis, maar naar de Nederlandse club hier. Uh, want daar uh, is een verkiezingsavond en daar gaan we de uitslagen volgen. Nou, een ontzettend spannende avond wordt het, denk ik. Leuk. Dat is tenminste leuk, toch? Ja, zeker. Goed. Nou, het zou leuk zijn als er een goede uitkomst zou komen. Ja, ja, ja. Nou ja we, hopen. we hopen. Hartelijk dank voor jullie verhalen. Diederik Lohman en Jan Joosten vanuit New York. En ze trotseerden de gevolgen van Sandy en mochten dus vandaag voor het allereerst stemmen voor een nieuwe Amerikaanse president. Dank voor jullie verhalen. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Rijntjes. Tim was een lieve jongen, warm en attent. Helaas heeft zijn hele leven hij moeten vechten tegen zijn pesters. Ja, Een deel van de persverklaring vanmiddag van Pastor van den Berg namens de familie van de 20-jarige Tim Ribberink... die een einde aan zijn leven maakte omdat hij gepest en getreiterd zou zijn. Nou, hier in de studio zit nu de 18-jarige Jeffrey Arens. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent jarenlang uh, zelf gepest en zet je nu in voor lotgenoten. Dat klopt. Wat heeft uh, de zelfdoding van Tim jou gedaan? Um, nou, Behalve dat ik uh, vannacht bijna de hele dag wakker heb gelegen, gelegen. Omdat ik het gewoon zo erg vind dat het uh, nu, deze tijd nog kan gebeuren. Dat iemand zo erg gepest kan worden. Uh, dat hij geen uitweg meer ziet en gewoon een einde aan zijn leven maakt. Dat doet mij pijn. Maar uh, vooral heel veel verdriet. En ook uh, het brengt ook vragen bij me naar boven. Van waarom? Hebben ze hem zo erg gepest? en uh, wat, moest, wat dachten die pesters? Wat, wat was hun doel? En ja. Dat zijn allemaal vragen die dan bij mij naar boven komen. Want jij bent jaren gepest. Uh, heb ja. jij ooit gedacht over, over zelfdoding? Um, ik heb er wel over gedacht. Ja? Van het idee van het hoeft van mij allemaal niet meer. Maar verder ook niet. Maar dat is, uh, als je dat bij jezelf denkt, dan denk je van... Ja, ik kan niks anders, wat kan ik nu doen? En dus, dan kom je er uiteindelijk op dat het helemaal geen zin meer heeft om te leven. En dat is een hele moeilijke, uh, moeilijke keus die, je moeten, die Tim heeft moeten maken. En uh, ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Nee. Want het verhaal van Tim uh, begint bij zijn lagere school. Daar schijnt hij uh, al die jaren gepest te zijn. En dat is dus doorgegaan. Hoe, bij jou is het begonnen op je middelbare school? Dat klopt, ja. De eerste van de middelbare school. En wat, wat gebeurde er bij jou? Nou, ik vertelde in de klas dat ik uh, in musical speelde. En um, iedereen uh, zei, oh leuk, welke musical. En allemaal vragen. Maar er waren twee jongens en die zeiden, ja, musicals, dat is voor homo's. En um, ik zei, nou, dat valt wel mee. Er zijn ook gewoon mensen die hetero zijn en die een musical spelen. En toen krabbelden ze een beetje terug van, ja, en wat doe je dan? En heel geïnteresseerd. En ik dacht, oh, nou... Dat kon wel goed. Dus we fietsten ook gewoon elke. De eerste week fietsen we gewoon elke dag uh, met elkaar naar het station. En dan gingen we naar huis. Uh, maar een week later uh, gebeurde het dat, ik, dat iemand, een van de jongens, mij van mijn fiets aftrapte. En toen dacht ik bij mezelf: wat gebeurt er nu? Wat, wat gebeurt hier? Wat heb ik gedaan? En die trok me aan mijn haren en die trok me de, de borstjes in. En die heeft me toen uh, in elkaar geslagen. En want je zei net, hè, wat, wat, wat is er aan de hand geweest met die pesters bij Tim? Waarom ze dat gedaan en Waarom hebben ze hem zo gepest? Ja. Wat heb jij voor jezelf bedacht over deze jongens? Um, eigenlijk niks. Want uh, aan de ene kant, uh, ik ben boos op ze. Dit is wel een vraag die ik graag beantwoord zou willen hebben. Heb alleen, je het nooit gevraagd? Nou, ik denk wel dat nee, ik heb het nooit gevraagd. Alleen, ik denk wel dat ik het weet. Het is gewoon uh, een beetje stoer. En uh, dan ben je de... De, ja, hoe zeg je dat? De stoere van de klas. Ja. Want je durft alles. Ja. En, uh, een beetje macho gedrag. Maar jij kwam dus in elkaar geslagen thuis. Ja, maar dat, uh, ik had gewoon gezegd, mijn truin had vertraging En uh, ik zat onder de blauwe plekken. Maar het zat allemaal op mijn rug en op mijn benen. Dus uh, mijn ouders hebben daar niks van gemerkt. Want ik, ik was zo in shock. Ik durfde gewoon niks meer te zeggen. Mijn ouders vroegen al, wat is er aan de hand? En uh, toen heb ik gewoon gezegd, van ja, ik ben zo moe van school... Dat ja. was dan mijn excuus, omdat ik zo bang was uh, al de eerste dag dat ik werd gepest... dat ik het gewoon niet tegen mijn ouders durfde te vertellen. En waarom niet? Um, nou, ze zeiden de eerste dag al van... als je het vertelt en wie dan ook, dan doen we je wat. En dan wordt het nog erg van wat dreigen. we nu doen. Ja, gewoon dreigen, ja. En hoe lang heeft dit geduurd? Een half jaar, echt. Een half jaar, elke dag in elkaar worden geslagen. Zelfs in de klas. Uh, dat was ook het moment waarop ik dacht van... Uh, nu wil ik dat het stopt. In de klas uh, werd ik, in de, uh, werd ik uh, tijdens de wiskundeles... Uh, de leraar was gewoon les aan het geven. Een van de pesters stond op. Uh, die pakte me bij mijn haren, die trok mij omhoog... en die schopte me in mijn buik. En wat de leraar deed, die lachte me gewoon uit. Uh, dat was voor mij het moment van... dit, dit gaat niet verder. Dit, dit was ook het moment waar ik dacht van... voor mij hoeft het niet meer. En toen? Uh, toen, heb ik, toen ben ik gewoon weggerend, Gewoon uh, heb ik mijn fiets gepakt. Uh, ging ik richting het station. En wat nog erger was, die jongens kwamen achter mij aan. Die mijn pesten. Mm -hmm. En ik was gewoon naar huis gaan. De les was nog niet eens. Maar wat raar was, de jongens die mij pesten kwamen achter mij aan. Die hebben mij toen voor de laatste keer in elkaar geslagen. Toen ben ik naar mijn tante gefietst. Want die woonde in het dorp waar ik toen op school zat. En toen heb ik gewoon in één keer het hele verhaal uitgegooid. Helemaal huilend, helemaal boos, helemaal verdrietig. En dat was voor mij het moment dat ik van die school afging. Ja. En dat was ook het einde van, die, de, de, uh, van dat verhaal. Maar daarna ben ik weer gepest. Want um, ja, ben je daarna weer gepest? Ja, uh, uh, dat was wel minder. Uh, maar wel de hele tijd treiteren. Want uh, ik val op jongens, daar ben ik ook voor uitgekomen. Uh, toen nog niet, want toen zelf had ik nog te twijfelen. Maar um, en, uh, Ik heb geen vooroordelen, maar toen was er een, een Turkse jongen bij mij op school... En uh, die maakte de hele tijd geintjes, die bedreigde me van... ik vermoord je, ik vermoord je hele familie. En uh, hij, hij lokte me uit, hij trapte me af en toe. En op een gegeven moment ben ik zo boos geworden tijdens de schrimzaal. Toen, uh, toen ben ik echt gewoon door het lint gegaan. Toen heb ik hem gepakt en toen heb ik hem een schop gegeven. Dat is heel fout, ik weet het, maar uh, op een gegeven moment was ik zo boos. En toen zei ik, nu is het genoeg. En toen heb ik aangifte gedaan bij de politie. Ja, want heel even terug naar het niet vertellen. Je ja. hebt er dus een half jaar mee rondgelopen. Uh, vandaag verklaarde uh, Pastor Van den Berg over die situatie van Tom thuis. Dat hij uh, dat niet gezegd heeft tegen zijn ouders. Ja, dat weet ik uh, En dat ze dus niet wisten dat hij uh, gepest werd. Um, hij vertelde, uh, deze meneer Van den Berg, dat Tim juist sterk was en geïnspireerd was door woorden van uh, Winston Churchill. Even luisteren. Never, never, never give up. Deze woorden had hij ook op de muur van zijn slaapkamer staan. Voor zijn ouders en familie is zijn besluit als donderslag bij heldere hemel gekomen. Zij wisten van de pesterijen tijdens de lagere schooltijd, maar dan wel pas nadat hij daar geen leerling meer was. Hij zelf zei dat het pesten hem sterker had gemaakt. Het pesten is echter nadien doorgegaan via internet. Ja, hij, het team heeft dus gezegd dat die pesterijen hem sterker hebben gemaakt. Herken je dat? Jazeker, het heeft mij zeker sterker gemaakt. Uh, ik ben heel erg veranderd. Uh, eerst was ik toch wel onzeker. Ik stond dan wel op het podium, maar dat vond ik anders. Ik was onzeker tegenover andere mensen. En sinds ik gepest ben, ben ik nog wel onzeker. Uh, maar op een andere manier. Ik hou er niet van om in een grote groep te staan. Maar wat mij wel heeft meegekregen. Ik wil graag mensen helpen. Dat heb ik met het beste meegekregen. Ik wil graag met mensen praten. Um, ik, uh, ik weet nu echt wat genieten van het leven is. En um, ik zie nu alleen nog maar de mooie dingen. Af en toe heb ik wel eens dat ik terugval van. Uh, wil ik dit wel en vooral heel onzeker over mijn uiterlijk, over wie ik ben ja. en wat ik doe. Want dat helpen, dat heb jij omgezet in daadwerkelijk een organisatie beginnen. Skizzle. Ja, skizzle.nl. Ja, ja dan kun je het opzoeken. Ja, en skizzle schrijf je S K I Z, -Z L E. Dat klopt. Ja, skizzle.nl, waar mensen uh, die gepest worden terecht kunnen voor hulp. Ze kunnen ja. mailen, ze kunnen bellen. Kun jij een mailtje of een telefoontje vertellen... wat jij dan krijgt, wat je is bijgebleven? Bijvoorbeeld? Wat mij bij is gebleven is dat... Uh, meestal krijgen we mailtjes van kinderen. En wat mij heel erg bij is is... dat er toch iemand, uh, volwassenen die wonen in de buurt. Ik ga het niet heel inhoudelijk, want het is hmm. natuurlijk... iemands verhaal, die wil ik... Uh, maar uh, die, die had een mailtje gestuurd waarin ze zei dat ze uh, werd bedreigd uh, online. Er dus stonden foto's van haar. Uh, die zei gefotoshopt volgens dat zij, ze, uh, dat zij naakt was. En uh, daar werden de walgelijkste dingen over gezegd. En waar zij woonde werd zij door de hele buurt gepest. Door de, echt de hele woonplaats ja. waar zij woonde. En dat was voor mij zo heftig, want als je zo iemand moet helpen... en de hele, je hele woonplaats die ja. doet wat... dat Want is... wat zeg je dan? Wat, wat, wat, als Tim jou had gemaild of gebeld... of zo'n meisje, ja. wat zeg je dan? Ja, dan ben je in eerste instantie natuurlijk stil. Want ja, dus die verhalen die, die worden verteld zijn heel heftig... Uh, maar wat ik dan vooral zeg is dat, ze, dat het al heel goed is... dat ze de eerste stap hebben durven nemen om te gaan praten. Mm -hmm. Want zoals met Tim die heeft het pas veel te laat tegen zijn ouders verteld. Ik eigenlijk ook. Want na een half jaar was ik gewoon ja. helemaal... Uh... Maar als je het vertelt aan je ouders, wat moeten die ouders? Want dan zeg je tegen je ouders... ik wil niets dat je erover begint, papa of mama... Nou, ik weet uit ervaring, dat kun je tegen je ouders zeggen, maar dat doen ze toch. Ze ja. willen je namelijk helpen ja. en dat is alleen maar goed bedoeld. Dus is dat eigenlijk wat je moet doen? Zorgen dat grote mensen zich ermee gaan bemoeien? Oh, niet alleen grote mensen. Je kan het ook bespreken met je vrienden, uh, met je familie, met je docenten. Uh, niet alle docenten zijn zo aardig. Mijn docent was niet zo aardig. Daar ja. durfde ik het ook niet. Ja, die wist het gewoon. Die lachte me gewoon uit. Maar... Um, je kan met iedereen praten die je vertrouwt en echt goed vertrouwt. En ook met, met onze organisatie als je toch niet met je ouders ja. of met je vrienden durft te praten. Want jij bent uiteindelijk hè, weggegaan op die school. Daarna ben je nog, nog gepest. Ja. Maar toch gaat het goed met je volgens mij? Het gaat goed, ja. Ja. Is het zo dat.? Uh, want dat is natuurlijk ook. de hele discussie is nu aangewakkerd over pesten. Ja. Er is gezegd, uh, bijvoorbeeld ook door meneer Van den Berg vandaag. van. misschien moeten er wel weerbaarheidstrainingen komen. Moeten kinderen judo krijgen, karate krijgen. Moeten dingen verboden worden. Heb jij een plannetje. wat de overheid zou kunnen doen? Ik heb zeker een plan. Vertel. En daar ga ik me heel hard voor maken. Uh, weerbaarheidstrainingen, judo. Uh, ik denk niet dat dat gaat helpen. Ben ik heel eerlijk in. Kost in eerste heel veel geld. Ja. Wat dan wel? Uh, pesten strafbaar maken. En mensen zeggen dan, maar dan krijg je meteen de vraag... wanneer is pesten strafbaar? Want je weet niet wanneer pesten pesten is. Dat is een hele stomme vraag, want pesten is pesten. Als iemand aangeeft ik word gepest. Mm -hmm. En ik heb het een beetje voor me uitgeschreven, een plan gemaakt. En die ga ik binnenkort proberen te presenteren in de Tweede Kamer. Uh, aan kamerleden. Ja. Maar wat mijn plan is, is uh, om van... Uh, er wordt dus uh, iemand gepest en die geeft dat aan. Ja, dat en, is dan de voorwaarde dat hij aangeeft. Jij pist mij nu. Ja, ja en ook tegen leraren. Mm -hmm. um, die leraar uh, die gaat dan uh, daar met, uh, in gesprek uh, met de docent en de do directeur. en Die gaan een gesprek aan. En dan heb je, uh, die, als dat nog niet helpt, dat gesprek met de uh, gepest en de pester... dan uh, wordt dat doorgeschakeld naar de liplichtambtenaar... Ja. Maar goed, het wordt een heel traject in gang gezet. En ja. jij gaat je er hard voor maken en jij gaat ervoor naar de Tweede Kamer. Zeker weten. Wij wachten af. Mooi. Succes. Dank je wel. Want um, um, ik, uh, ik, uh, ik sprak met de 18-jarige Jeffrey Arens, die de site Skizel oprichtte, dus voor kinderen die gepest worden... Uh, en we spraken erover naar de aanleiding van de zelfgekozen dood van de 20-jarige Tim Ribberink. En op onze site uh, kunt u zijn site weer aanklikken. En dan schrijf je die site S-K-I-Z-Z-L-E. Niet heel eenvoudig trouwens, die site. <laughs> maar goed. Dit was hem, de uitzending van vandaag. Op onze site, die ik al uh, noemde, dingen.nl Meer informatie ook over onze eerste gasten van vanavond. En u kunt daar ook reacties achterlaten. En straks wordt er weer gevoetbald. Um, NOS Langs de Lijn neemt het straks van ons over met uh, Robert Meder. Want er is een Champions League wedstrijd. De groepsfase. Want uh, Manchester City speelt tegen Ajax. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS Journaal. Nauwelijks een week na de orkaan Sandy maakt New York zich op voor een nieuwe storm. Op last van burgemeester Bloomberg gaan alle parken en stranden morgen voor zeker 24 uur dicht. Weerkundigen verwachten een storm die niet zo zwaar is als Sandy. Maar in combinatie met hoog water kan er opnieuw grote overlast ontstaan. Bewoners van de laaggelegen gebieden in de stad New York worden uit voorzorg geëvacueerd.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 In een pluimveebedrijf in de stad Fresno in Californië... heeft een medewerker het vuur geopend op zijn collega's. Daarbij viel een dode en raakten vier mensen gewond. Drie van hen, onder wie de schutter... zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En twee bewoners van het woonwagenkamp in Waalre... hebben zich gemeld bij de politie. Ze zijn aangehouden. De twee werden gezocht in verband met de fonds van een partij grondstof... voor synthetische drugs op het kamp in juni. De bewoners van het woonwagenkamp in Waal liggen al geruime tijd overhoop met de gemeente. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, en NOS langs de lijn tot 11 uur. De grote vraag is natuurlijk of Ajax het kuntje kan herhalen. Winnen van Manchester City. Uh, in Manchester zou een uh, grote stap zijn op weg naar de volgende ronde. En die houtkamp en Ronald van der Geer die gaan straks live verslag doen van het duel. En op de redactie bemant uh, Frank uit het matchcenter. Hij houdt uh, alle overige Champions League wedstrijden van vanavond in de gaten. En we zullen regelmatig naar hem schakelen vanzelfsprekend. Eerst het wielennieuws van vandaag. Oftewel de naweeën van de zogenaamde Weense doopverdrag. Die draait om de inmiddels veroordeelde Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matsinger. Hij heeft drie jaar geleden de namen van Michael Bogert en Thomas Dekker genoemd, als zijnde zijn klanten. Ze zouden verboden bloedtransfusies gebruikt hebben. Dat blijkt uit een procesverbaal van de Oostenrijkse politie dat in handen is van NRC Handelsblad. Giel Lippens, goedenavond. Goedenavond Robert. Uh, ze werden al eerder in verband gebracht met deze zaak. Maar wat valt jou nu op in uh, de nieuwe informatie die we nu hebben gekregen? Dat we nu uh, uh, dingen op papier hebben staan. We hebben dat proces voor Baal, uh, althans het NRC, de Nederlandse krant natuurlijk, heeft uh, dat proces voor Baal in handen gekregen. Die hebben dat ook uh, vandaag uh, ja, wereldkundig gemaakt. Dus het staat wat dat betreft zwart op wit. Het gaat om verhoren van twee rechercheurs die Matsinger, hè, dus die, die dopinghandelaar, hebben, hebben verhoord. In de tijd het gaat om een informeel verhoor. En blijkbaar is dit stuk nooit opgenomen in de officiële stukken die uh, destijds bij die zaak tegen Machiner zijn uh, gebruikt. Uh, maar het is natuurlijk wel saliant dat uh, deze twee namen erop staan. En uh, hij noemt ze dan als klanten van, uh, van, zijn, uh, van zijn bedrijf, van die Weense bloedbank. Eén uh, keer uh, noemt hij Thomas Dekker, die dan één keer behandeld zou worden... met uh, zo'n uh, ja, apparaat in uh, Steyrermühl, zo heet dat plaatsje, in de buurt van Wenen. En Michael Bogert die zou dan twee keer behandeld zijn. En uh, hij zegt dan dat bij Bogert het bloed niet werd ingevroren... maar direct door hem mee terug werd genomen naar Nederland... Maar wat ik al zeg, in de officiële stukken is er helemaal niks van terug te vinden. Nou, Matsinger die is inmiddels veroordeeld. Hè? De, de, de ja. renners uh, gaan verder vrij uit. Dus dan zou ja, je want zeggen, men nou, heeft in de tijd besloten om die renners verder niet meer aan te klagen. Dat was te weinig bewijs. Ja, dan hoeft de Bogert zich dus niet meer druk te maken, zou je zeggen. Nee, maar aan de andere kant de Nederlandse dopingautoriteit. Uh, we kennen allemaal Herman Ram, de directeur van die Nederlandse dopingautoriteit. Die is wel uh, behoorlijk geïnteresseerd in deze stukken. Uh, die zijn natuurlijk al langer bezig met, uh, met een onderzoek naar Nederlandse betrokkenheid... in, uh, in de hele doping, uh, handel en wandel, in het uh, wielrennen. En uh, dat hele verhaal over dat, uh, dat proces verbaal, dat hadden ze nog nooit eerder gezien. En uh, directeur uh, Ron, uh, Herman Ram, die, die, die wil dat dus heel graag hebben... Uh, die heeft trouwens een tijdje geleden al contact gehad met de Oostenrijkse justitie. Ja, drie jaar geleden al, want we hebben we ook uh, delen uit het strafrechtelijk uh, dossier bezonder uh, verkregen. Uh, die delen, die rechtstreeks betrokken uh, zouden kunnen hebben op de Nederlandse sport, of Nederlandse sporters. Maar dat was geen volledig dossier. De Oostenrijkse justitie heeft in de tijd een scheiding gemaakt tussen wat ze wel en wat ze niet uh, bekend wilden maken. Ik heb nu uh, naar enig zoeken, want ik moest er ook uh, ik werd een beetje overvallen door de publicatie, dus ik moest er even erbij kijken. Maar inderdaad, dit stuk ken ik niet, dus dat is voor mij opnieuw nou, dan gaat Ram, gaat NRC vragen om dat uh, stuk. En krijgt hij het niet van, uh, van die krant, dan gaat hij het opvragen bij de Oostenrijkse justitie. Want hij wil het dus per se, hè, dat merk je wel, hij wil het wel heel graag zien. Ja, en Michael Bogerts, ik heb begrepen dat hij blijft ontkennen. Ja, die blijft ontkennen. Uh, wilde sowieso niet uh, voor de microfoon of voor een camera reageren. Maar hij roept in ieder geval van het klopt niet. Uh, die verklaring van Machiner uh, die is ook nooit door Machiner ondertekend. Het is dus geen officieel proces verbaal. En hij zegt ook dat hij sinds hij gestopt is met wielrennen... Hè, vijf jaar geleden, dat hij ook uh, van dit verhaal helemaal niks heeft gehoord. Hij is in de tijd uh, als getuige gehoord in uh, Wenen. En uh, dit stuk heeft hij dus ook nooit gezien. Hij heeft, sterker nog, hij heeft nog nooit een, een, een officieel stuk gezien... van de Oostenrijkse Justitie of van Oostenrijkse Politie... waarin zijn naam wordt bekend, uh, hmm. genoemd. Genoemd wordt, ja. Uh, en dan Thomas Dekker. Die uh, is al gestraft voor dopinggebruik. Dus ja, bedoel, wat moet hij hiermee? Ja, Thomas Dekker is getrapt, betrapt op, op het gebruik van, van EPO, een variant daarvan het DIN EPO. Heeft hij ook bekend, hè? Daar heeft hij twee jaar voor aan de kant gezeten. Maar het gekke is dat gisteren ineens Jonathan Voters, dat is zijn ploegmanager van Garmin Barracuda... die heeft ineens op een, een, een website, een, een discussiesite in het wielrennen... heeft ineens gereageerd op een aantal twijfels over een aantal renners uit zijn ploeg... En uh, die heeft ineens uh, gemeld van ja, Thomas Dekker, het ging niet alleen om die DIN-epo, maar het ging ook om bloeddoping. Want Thomas Dekker zou volgens hem tot 2008 uh, bloeddoping uh, hebben gebruikt. En uh, vandaar ook dat hij zo lang heeft getwijfeld aan de kwaliteiten van Thomas Dekker. Want hij dacht al, uh, Volters dacht in het begin, toen Dekker zich bij die ploeg meldde... Uh, ja, dat, dat, dat laten we zeggen, zijn talent voornamelijk ingegeven was door de spullen die hij gebruikte. En vandaar dus dat het zo lang geduurd heeft voordat Dekker uiteindelijk in die ploeg van Garmin werd aangenomen. Uh, maar inmiddels is uh, Voorts wel overtuigd. Maar het is eigenlijk best wel bijzonder dat hij zomaar ineens uit het uh, blauwe, uh, ineens weer met de naam Dekker. En met dit verhaal naar boven kwam. Hm. Want uh, ja, het verhaal van die bloeddoping, we wisten dus dat hij gelinkt zou zijn aan die bloedbank. Hetzelfde verhaal als Bogert, nooit iets bewezen en ineens roept de teammanager dat het uh, blijkbaar uh, echt zo is geweest. Ja, bloeddoping, bloeddoping. Enig idee wat Voordes da daarmee bedoelde? Nou ja, bloeddoping. Uh, ja, ik, ik kan dan alleen maar denken aan die, aan die Weense affaire. Dus uh, bloed aftappen bij een uh, renner... Uh, op het moment dat er veel uh, ja, rode bloedlichapjes in zitten... dat de zuurstofrijk bloed dat invriezen en dan voor later, als je uh, je lichaam uh, behoorlijk vermoeid is na een zware inspanning om dat dan weer uh, in het lichaam uh, te brengen dat, dat kan ik me zo voorstellen dat je daarmee bedoelt we hebben hem trouwens ook uh, gemaild vandaag, collega's van ons hebben dat gedaan die hebben hem gevraagd of hij misschien ook wel doelt op andere middelen uh, bijvoorbeeld uh, heeft uh, Dekker uh, ja, diverse bloedtransfusies gehad, uh, heeft hij bijvoorbeeld uh, Sera, hè, ook zo'n zo, zo middel waar veel over gesproken is, ICAR, TB500 allemaal van die ja, sophisticated dopingmiddel heeft hij die gebruikt. En daar reageert Fortis eigenlijk wel heel erg verschrikt op van... Good God, you've gone too far. Zo van, hoe kom je erbij bij dit soort dingen? Er staat helemaal niets van dat op de lijst waar wij Thomas Dekker in de tijd mee geconfronteerd hebben. Want weet één ding. Uh, die Voters, uh, die ploeg van Garmin... heeft in de tijd het complete medische dossier van Thomas Dekker uh, gekregen. Dus zij weten alles wat Dekker in de tijd heeft gebruikt. En Voters verklaart op dit moment met de hand op zijn hart... dat daar dus niks bij zat van middelen zoals uh, sera, Icar en, en noem zo maar op. Ja, alleen is bloeddoping en, ja. en, en Dinepo, die uh, vernieuwde ja, van Epo. Ja, dat is ook niet weinig natuurlijk. Nee, nee. Um, um, hoe je het ook went of keert... er de, de komt zo langs de brand, ja, we hadden het al over die beerput... is die helemaal open, maar hij lijkt nog maar op een kier te staan... Eigenlijk. Er komt steeds meer naar buiten. Ja, er komt steeds meer naar buiten. Dopingautoriteiten zijn daar ook ontzettend gelukkig mee. Want uh, nou ja, wat Ram net al vertelde, ze zijn heel erg druk bezig met het onderzoek. En ze kunnen al die onthullingen, zegt uh, Herman Ram, heel goed gebruiken. Het is absoluut zo dat door de, ja, de ontwikkelingen rondom Armstrong en alles wat daarop volgt, en de vele uh, informatie die naar buiten komt, uh, er een soort snelkooppan lijkt te zijn waar ja eigenlijk meer of meer vanzelf allerlei nieuwe feiten steeds boven tafel uh, blijven komen. En daar zijn wij natuurlijk blij mee. Nou, ik wil in ieder geval niet zeggen hoe ver het met het onderzoek staat. Uh, ja, het wordt wel duidelijk een beetje dat we pas van Herman Ram weer gaan horen op het moment... dat het weer echt tot een terugzaak zal komen. En dat is maar de grote vraag natuurlijk. Krijgt hij genoeg bewijs in handen? Heeft hij een zaak? Ja. Oké. Okay. En wat voor termijn? Wat voor termijn we daar meer over gaan horen? Is nog niet helemaal duidelijk Ik kan me voorstellen. Nee, het daar is allemaal nog zo verteld. Maar ga er maar vanuit dat de komende weken, maanden dat er erg veel boven water zal komen, want ja, je hoort het uh, aan alle kanten Er is op dit moment ook weer een nieuwe zaak. Michele Carponi, die heeft toegegeven dat hij bij Dr. Ferrari uh, uh, adviezen en, en, en, en test heeft uh, gedaan in de tijd dat Ferrari al geschorst was. En uh, nou, we weten allemaal dat dat tot een uh, schorsing kan leiden. Dus uh, ja. ik denk dat Michele Scarponi, hè, winnaar van de Giro... nadat Alberto Contador uit die eerste plaats is weggezet... Uh, dat hij uh, mogelijk ook alweer voor een paar maanden aan de kant gaat staan. Maar goed, het is nu winter, dus het kan. Ja. Dankjewel, Geo. Wordt vervolgd. Ongetwijfeld. Ja, ze is naar dat mooie stadion gaan, om eens te horen hoe de sfeer daar is... Kijk, daar is het uh, sfeergeluid al. Andy en uh, Ronald, en die goedenavond. Goedenavond. Jullie jongen. zitten daar uh, hoog en droog. Uh, mag ik me zo voorstellen in dat uh, schitterende stadion. Ja. Is het helemaal vol? Nog niet, maar het zal toch wel... Uh, kijk, er kunnen er 45, wat zeg ik, 48.500 in. Dus ik uh, verwacht wel dat het vol komt. Maar ik zie toch nog wel wat lege plekken. Met name rond uh, de Ajax-fans. Uh, 1600 in getal meegereisd uit Amsterdam om hier hun club aan te moedigen en uh, te hopen dat ze gaan winnen, want Ajax uh, als ze winnen, dan, dan doen ze echt hele goede zaken, na nou, die, die prachtige 3-1-overwinning thuis, maar ja, het is wel het grote Manchester City waar je tegen speelt, en als ja. we dan naar de opstelling kijken van uh, Ajax, met uh, Kenneth Vermeer natuurlijk in doel, Van Rijn al de wereld, mooi zander en blind achterin, ja, allemaal niet zo verrassend uh, uh, Siem de Jong Christian Paulsen, die met de punten achter zal spelen, en Lasse Schöne op het middenveld en dan uh, voorin. Eigenlijk de enige wissel ten opzichte van twee weken geleden. Dirk Boerichter die in de basis speelt. En hij vervangt uh, wat dat betreft Sana, die uh, naar de bank is uh, verhuisd. Aan de linkerkant uh, staat hier in de opstelling Babel. Maar Babel en Boerichter zullen regelmatig van plaats wisselen. Op die uh, spitse uh, positie waar Eriksen tussenin staat. Uh, ja, het ging heel goed tegen Manchester City met Eriksen. Daarna ietsje minder. En afgelopen weekend was het natuurlijk een enorme domper. Dat 2-0 verlies tegen Vitesse. Uh, dus wil Ajax wel wat goed maken. En dat uh, verwacht Frank de Boer ook tegen uh, toch wel weer een sterk Manchester City. Maar dat toch redelijk verzwakt is. Goed, we, gaan, uh, we komen zo bij jullie uh, terug. Vanzelfsprekend voor het uh, duel. We gaan even naar het matchcenter. Naar, uh... Frank Wilaat boven eh, op de redactie. Eh, Frank, wat voor mooie wedstrijden hebben we nog meer? Nou, in groep B is er een mooie wedstrijd tussen de nummer 1 en de nummer 2. Die kunnen we nog wel van een paar weken geleden herinneren. Toen in Londen, nu in Gelschen, Kierke, Schalke tegen Arsenal. Twee weken geleden gewonnen door Nederlandse goals met 2-0 door Schalke. En uh, dat staat daardoor dus aan kop in groep B. Beide heren spelen overigens gewoon vandaag ook weer tegen Arsenal in de basis. Het elftal natuurlijk van Huub Stevens, ook Schalke. Dat is een mooie wedstrijd in groep C. Milan tegen Malaga is een mooie wedstrijd. Malaga alles nog gewonnen. Zeven goals voor, nul goals tegen. Dat zijn uh, prachtige cijfers voor uh, de Spanjaarden. Milan staat daar ook tweede. Ook daar dus de nummer 1 tegen de nummer 2. Dat uh, is een, een mooie pot. En in groep D natuurlijk Real tegen Dortmund. Dat is waar we alles over willen weten. De aanvoerder van uh, Dortmund, Keel, die speelt vandaag met een masker. Raakte tegen Stuttgart geblesseerd in zijn gezicht. Hij moet dus vandaag uh, met een masker spelen. Het werd trouwens 0-0 tegen Stuttgart. Real mist wel een paar spelers, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Quantrao, Kedira, Benzema, Marcelo spelen allemaal niet. En desondanks kan... Uh, Morinho uh, Mourinho nog een prachtig elftal uh, opstellen tegen Dortmund. Maar vorige wedstrijd in Duitsland. 2-1 voor uh, Dortmund. Kortom, daar verwachten ze ook nog wel wat van. 10.000 Duitsers zijn er in Madrid afgekomen op deze wedstrijd. Ze mochten niet allemaal naar binnen. Maar ze zijn er allemaal wel. En ze maken ook flink wat herrie in het Bernabeu. Goed, haal ons op de hoogte. Frank Willet was dat bovenop de redactie met alle andere wedstrijden. Vanuit het uh, matchcenter. Maar natuurlijk, de wedstrijd van vanavond is Manchester City tegen Ajax. U gaat er geen seconde van missen. Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Precies op tijd om voor ons in elk geval... nog even helemaal naar die prachtige hinden van de Champions League te luisteren. Daarmee kom je in de sfeer. Of ben ik nou te veel romanticus... bij een zeer bedrijfsmatige bedrijving van een, een tak van sport. Het voetbal dus, het prestigieuze toernooi... is gekomen in de vierde speelronde. Ja Ajax, u heeft er net alles over gehoord van Andy. En dan dus Manchester City... Ja, men is hier toch wat in crisis. Niet financieel, dat kan niet, want geld hebben ze genoeg. Maar sportief wel. Eén punt na drie gespeelde wedstrijden. Dat is te weinig voor het miljoenenelftal van Mancini. En ook in de competitie gaat het nou niet echt helemaal naar wens. 1-0 gewonnen afgelopen weekend van West Ham uit. Week ervoor 0-0 tegen Swansea. Nog altijd een derde plaats in de competitie. Maar het gaat niet zoals het moet. Met name dat Europese falen. Ja, dat uh, roept veel vraagtekens op hier. Daar gaan we het in de loop van de avond leven over hebben. Laten we even kijken naar de opstelling van uh, Manchester City. Want die uh, is toch wel gewijzigd uh, ten opzichte van die van twee weken geleden in uh, Amsterdam. Op vier plekken noodgedwongen. Vaak omdat er blessures zijn bij uh, City. Zo speelt Sabaleta in een uh, achterhoede waar Clichy de linksback is. Nastasic de Serviën basisplaats heeft en compagnie uh, uh, de andere centrale verdediger is. Zijn er twee niet, Leskett en Richards, allebei geblesseerd. Daarvoor op het middenveld twee controleurs. Garcia, ook nieuw ten opzichte van twee weken geleden en Barry. En daarvoor Nasri, Touré en Aguero. En de diepe spits is Teves. Twee van de vier supersterren dus maar op het veld. Want Jago in Amsterdam nog spits zit op de bank. En Mario Balotelli, ja, die begon in Amsterdam ook op de bank. En heeft nu ook een plekje naast een landgenoot en coach Mancini. De scheidsrechter. Uh... Zo ook maar meteen even noemen. Peter Rasmussen uit Denemarken. Het stadion zit nu wel aardig vol hoor. Altijd komen mensen wat op het laatste moment. Twee vakken, ik zei het al leeg rond de Ajax supporters voor alle zekerheid. Maar zo'n 48.000 man zit hier en die kijken naar dat mooie lichtblauwe shirt van Manchester City. Dat de aftrap heeft genomen via onder andere Jaya Touré. En Ajax, ja, belangrijke 90 minuten. Want dit zou wel eens de 90 minuten kunnen zijn die beslissend zijn voor de rest van het Europese seizoen voor Ajax. Mocht Ajax winnen, dan is Manchester City sowieso uitgeschakeld uh, voor de Champions League. En uh, mocht Ajax uh, een, een gelijk spelletje halen, dan blijven ze ook nog altijd volop in de race. Balbezit voor Ajax, via Eriksen die de bal op Babel speelt. En Babel is er voor de eerste keer langs bij Company aan de linkerkant van het veld. Moet dan naar binnen, daar waar het zo druk is. En dan is hij de bal ook kwijt en kan Aquero aan de wandel. Dat doet hij aan de linkerkant. Kiest even voor de betrekkelijke rust bij Clichy En die zal ongetwijfeld kiezen voor Joe Hart. De doelman van Manchester City doet hij niet. Hij probeert het via het middenveld. Waar Garcia de bal uiteindelijk wil terugspelen naar de linkerkant. Maar aan alles en iedereen voorbij. En Ricardo van Rijn is dan degene die namens Ajax mag ingooien. De naam van Kenneth Vermeer nog niet genoemd. Hij staat, of althans niet door mij genoemd, staat achter natuurlijk zijn viermans defensie. Krijgt de bal nu wat lastig terug van Dely Blind. Maar een lange roei naar voren. Bal op de helft van de Engelsen. Waar een klein duwtje in de rug uitgedeeld door Nastasic. Genoeg is om Eriksen in ieder geval van het balbezit af te houden. Bal rol door richting Joe Hart. En die heeft hem meegegeven aan Compagnie. Compagnie, balletje breed naar Nastasic. Dat is iets. Dus spelend omdat uh, Lescott geblesseerd is en uh, niet kan meedoen. Ook, uh... Milner is er niet bij, bij Manchester City. De middenvelder die twee weken geleden wel speelde. Nu is het uitkijken als Nazri de bal heeft. Rans, strafschopgebied. Nazri nog altijd. Probeert te kappen en te draaien. Lukt niet. En daar zit Teddy Blind er goed tussen. Maar hij heeft Nasri nog altijd de bal bezit aan de rechterkant van het veld? Speelt hem op Jaya Touré. Touré in strafschopgebied. Uitkijken geblazen. Hij gaat liggen, maakt Hens. En wil een penalty, maar krijgt hem niet. Ajax kan eruit gaan met Eriksen. Eriksen, dus die uh, valse spits. Die uh, het zo lastig moet maken. Het leven van uh, de verdedigers van Manchester City. Wat dat betreft treft zuur moet maken. Nou, Ayers komt er niet uit, zit hij pakt weer over. Nu moet Ayers eruit komen met Schöne, met Palsen, met Eriksen, met Schöne. Dat is een keurig Deens driehoek en dat komt uiteindelijk uit bij De Jong. En die stuurt Babel weg aan de linkerkant. Er is wat ruimte voor Babel om op snelheid te komen. Linkerpunt strafstropgebied gaat nu het strafstropgebied in. Maar daar is het uitgestoken been van Compagnie, de Belgische verdediger en aanvoerder van City. Het uitverdedigen van hem is niet echt volgens de letter van de wet. Want hij levert zo weer in bij Ajax. Ajax moet nu zich spoeden om balbezit te houden. Palsen doet dat met een bal terug naar Vermeer. En dan moet Vermeer wel zijn strafstropgebied vooruit komen. schiet de bal hard weg voordat TWS in de buurt kan komen. En dan in... Dan is het blind die het kopje wel verliest en kan er overgenomen worden. Maar niet voor lang. Jaja Touré die de bal raakt. En kan dan Babel overnemen. Jawel, speelt hem naar Eriksen. Eriksen, balletje even terug naar Paulsen. Goed gedaan, weggedraaid van Jaja Touré. En dan gaat de bal helemaal naar de rechterkant, naar Boerichter. Helemaal vrij, goed aangenomen. Boerichter nu richting het strafschopgebied. Punt strafschopgebied. Kan hem even terugleggen, doet dat. Maar niet echt lekker. Dan komt die bal toch bij Eriksen. Sorry Eriksen terecht. En dan gaat de bal naar buiten voor een eventuele voorzet. Ja, Dirk Boerichter kan ook kiezen voor Van Rijn. Want die staat naast hem. Hij kiest voor de optie door de as. Eriksen schiet. Het schot wordt geblokt. Clichy verdedigt uit in de richting van Aguero. Aguero opgevangen. Halfwege zijn eigen helft door Eriksen. Lange bal vervolgens van Clichy. Daar komt Vermeer zijn goal uit. Daar komt ook uh, Tevez. Maar uh, Vermeer blijft uh, heel erg kalm. Want ziet TVS op zich afkomen. Kijkt even waar hij staat. Precies binnen zijn eigen 16 meter en mag dus de bal vangen. En heeft hem te pakken inmiddels al gegooid naar Deli Blind. Die gooit hem met dezelfde vaart weer terug naar Nicolas Mooisander. En Mooisander naar Vermeer. Mooisander is dus terug in het elftal. Was het afgelopen weekend nog geschorst tegen Vitesse. Densveel speelde toen voor hem. Jongeling zit nu op de bank. En kijk toe hoe Ajax het balbezit heeft met Lasse Schöne. En aan de linkerkant nu Deli Blind. Deli Blind voor de neus van Mancini. Uh, Mancini uh, ziet dat de bal nu de diepte ingaat. Maar die bal is te scherp gegeven door Lasse Scheun en Komt bij Joe Hart terecht. Wat een spitsenduo natuurlijk. TVS en uh, Aguero En het grappige is dat zij nog nooit in de basis hebben gestaan. Uh, tijdens een uh, Champions League wedstrijd. Wel natuurlijk als invallers. Maar nog nooit in de basis begonnen. Naast elkaar als spitsen. Balotelli balend waarschijnlijk weer op de bank. Compagnie heeft de bal. Ze is halverwege zijn eigen helft. Loopt nu een paar passen naar voren. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar Zabaleta. De Argentijn. Ex-Espanyol die hem weer teruggeeft aan Companie. Companie balletje breed. En dan kan er weer gekeken worden door Nastasic naar voren of er iemand vrij staat. En dat is zo, want Aguero probeert weg te draaien. Dat lukt in eerste instantie, krijgt geen vrije trap mee. Ajax balbezit. Balbezit, maar Vermeer krijgt een kort balletje terug van de Boerrichter. Maar ook nu is Vermeer weer attent. Maar de bal die uiteindelijk ver weg wordt geschoten door Vermeer... wordt even zo snel weer opgevangen door Manchester City... Ja, wat Ajax betreft zal er zoiets zijn van niets vol op de aanval spelen. Dat zeker niet. Achterin dichtgooien. Ja, dat zit niet helemaal in ons DNA, vertelde Frank de Boer gisteren nog. Op de persconferentie. Dus het houdt een beetje in het midden. Nou, Ajax verovert de bal op het middenveld. Uiteindelijk wordt Babel diep gestuurd aan de linkerkant. Maar even zo goed verdedigd door Sabaleta en Yaya Touré. Het krachtmens uit Ivoorkust neemt over. Verspeelt de bal, maar krijgt hem weer terug. En nu TVS. TVS richting het strafschopgebied. Daar is Nasri. Staat er nog wat buiten. Bal gaat naar links. naar Aguero. Aguero zoekt naar het rechterbeen. Het schot wordt aangeraakt. En gaat over de achterlijn. Via een Ajaxbeen. Dat betekent dat we na een minuut of zes. De eerste corner krijgen voor Manchester City bij een 0-0 stand. Ajax twee weken geleden, eerste kwartier heel sterk. En toen kwam één keer City eruit en wist te scoren. Maar Ajax. Plooide uitstekend en hervond zich. En mond dus met 3-1. Nu is het uitkijken geblazen bij de hoekschop vanaf de rechterkant. De koppers mee naar voren. Daar komt die bal, daar is keurig. Kennis Vermeer, die hoog boven alles en iedereen. In het, ja, ik ben een beetje kleurenblind, maar volgens mij is het iets van oranje-rood. Uh, dat hij aan heeft. Het is... blauw? <laughs> het is geen blauw in ieder Dat zie ik nog wel. Maar hij valt wel op, want het is de enige met vrolijke kleuren aan op het veld. Alhoewel de. Uh, groene broeken van Ajax die uh, glinsteren ook mooi. uitkijken geblazen achterin bij Palsen. Die uh, maar net voor goed vervolg kan zorgen. Maar nu heeft Blind heeft wel wat ruimte. Maar hij houdt in en geeft de bal mee aan uh, Eriksen. En de bal gaat dan vervolgens naar de rechterkant. Wel hard en hoog. Maar uh, Van Rijn neemt toekeurig aan op de borst. Staat precies op de middellijn. Palsen biedt zich alweer aan. Het is weer het verhaal zoals we dat kennen van Ajax. Hoewel Palsen nu een hele slordige bal geeft naar de linkerkant. Waar Deli Blind niet snel genoeg op kan handelen. City kan overnemen. Palsen dus een overtreding moet maken om de zaken weer te herstellen. Het slachtoffer is Garrett Barry. Maar Rasmussen, de scheidsrechter, staat er met de neus bovenop en geeft nu in de middencirkel een vrije trap aan Manchester City. Rasmussen floot al eerder een Nederlands club dit seizoen. Sparta Praag in de kuip tegen Feyenoord. Die 2-2 werd door Rasmussen in goede banen geleid. City heeft de vrije trap genomen en heeft via Touré en TVS nu balbezit. Uitkijken geblazen voor Ajax, maar het staat goed. Alhoewel dit balletje binnendoor is heel goed. En daar komt het eerst de eerste echte kans. Voor Manchester City. En als ik het goed was, zag is het gewoon Zabaleta die doorgelopen was. De rechtsback En die de eerste mogelijkheid krijgt voor Manchester City. En meteen komt Frank de Boer van zijn bank af. Om, want hij zat daar eventjes. En dan moet hij echt wel een meter of twintig lopen. Om naar de rand van het veld te gaan. En even zijn mannen toe te spreken. Want het is wat slordig nu. Ook meteen weer balverlies. En dan kan City met Tevez weg aan de rechterkant. TVS rechterkant straks op gebied. TVS met een uh, voorzet, bedoeld voor uh, Aguero die aan de linkerkant staat. Eigenlijk kan uitverdedigen, maar niet echt wegwerken. Dat moet de Jong nu wel doen. Ja, komt ook niet verder dan een trap naar voren die door Sabaleta weer wordt opgevangen rond de middellijn aan de rechterkant. Centrale verdediger Nastasic aangespeeld. Dan zakt Barry wat uit, weer terug. Nu gaat eigenlijk wel wat druk zetten. Op die laatste lijn van Manchester City. En zegt Garcia onder meer tegen Company Kom op, voorwaarts moeten we. Sabaleta geeft antwoord op die vraag. Door die bal inderdaad richting Tevez te schieten aan de rechterkant. Maar de Argentijn centrumspits dus op papier. Maar die vier voorin die wisselen nogal veel van positie. Tevez verspeelt de bal. En de bal kan terug naar Daily blind Ajax kan aan iets gaan bouwen wat op een aanval lijkt. Met Ricardo van Rijn aan de rechterkant. En Lasse Schöne in das Lasse Schöne naar Eriksen. Eriksen terug op Schöne. Deens onder kunnen ze ook nog met de scheidsrechter praten. En zeker als ook Paulsen nu uh, in het spelletje wordt uh, betrokken. Die goed kijkt naar de rechterkant. En daar Van Rijn vindt. Van Rijn met de voorzet. Uh, oh, die wordt half geraakt. Slecht geraakt mag ik wel zeggen. Door Nastasic. En dat uh, levert de eerste hoekschop voor Ajax op. Omdat hij hem helemaal verkeerd op het scheenbeen krijgt. En uh, Ajax dus een corner mag gaan nemen vanaf de uh, rechterkant van het veld. Wie gaat zich daarvoor melden? Christian Eriksen uh, neem ik aan. Daar te zien. En die gaat dat dan doen met het rechterbeen. En de koppers uiteraard, zo goed als ze zijn, mee naar voren. Kijk kijken of er een variant bedacht is. Babel staat bij de eerste paal. centrale verdedigers zijn nu bezig om los te komen van defensieve mensen. Nou, de schot. Het schot is er. En de goal is er ook. Het is een mislukt schot van Nicolas Moisander Dat niet adequaat wordt beoordeeld door Manchester City. En dan staat hij zo wat op de achterlijn, Sime de Jong. Maar ja, denkt hij, ja, ik probeer het maar gewoon. En hij doet dat. En schiet de bal langs Joe Hart. En zo is het 1-0 voor Ajax. En is dat toch best verrassend. Omdat Ajax eigenlijk voor het eerst in de buurt van de goal van Joe Hart is. En het gelijk raak is via aanvoerder Siem de Jong. Het was echt een mislukte trap van Nicolas Moisander in dat strafschopgebied op die uh, corner van Eriksen. Maar dan reageert er helemaal niemand. En staat hij uh, zowat op de achterlijn aan de rechterkant van de goal. Helemaal vrij en zegt, dankjewel. Ja, Joe Hart duikt er nog wel naartoe. Maar daar gaat die bal mooi overheen. Ajax op een 1-0 voorsprong. Had ik niet verwacht. Maar het publiek hier, vanuit Amsterdam, is er niet minder blij om. Nee, en de mensen naast mij, we zitten tussen het publiek in, zeg maar. Die zijn wel doodstil geworden. Enige nadeel van dit doelpunt is, is dat het niet in de 93ste minuut valt. Maar voor de rest is het natuurlijk ideaal. De zit weer voor Ajax. En kijken hoe Manchester City reageert. Meteen overgenomen door Jaja Touré. Maar daar is Sim de Jong weer die de bal even wegtrapt. Het is floordig bij Manchester City. En uh, Babel had het al uh, gezegd, ik weet niet of dat wel zo slim is, maar dat is geen team, dat Manchester City. Dat zijn allemaal uh, uh, alleen spelende elementen, uh, uh, Manchester City. Nou, kijken of dat uh, gaat blijken in deze wedstrijd. 11 minuten bijna gespeeld, 1-0 Ajax. Een heerlijke voorsprong. En wat belangrijk als Nasri de bal heeft voor City. Nasri, TV's gezocht aan de rechterkant van het strafschopgebied, Maar Babel, die uh, dus een mooie mening heeft. Over Manchester City. Verstrikt zich nu wel eigenlijk in een bal die hij krijgt bij de achterlijn. Loopt hem eroverheen. En moet dus in minuut 11 van deze wedstrijd de corner weggeven. Die is inmiddels al kort genomen. Tevez met een bal in het 5-meter gebied. Opgevangen door Barry. Barry schiet. Dat blok is dan van Moyzander. Gaat hij weer naar de rechterkant. Daar is Tevez. Wil weer voorzetten. Maar daar is weer plaaggeest Babel. Die ervoor zorgt dat Manchester City weer een corner mag nemen. De derde dus na 11 minuten. Maar voor alle duidelijkheid. Ajax leidt met de 1-0 door die vroege goal van de Jong. Weer de hoekschop, Gareth Barry vanaf de rechterkant met het linkerbeen. uitkijken geblazen dus voor Ajax. Compagnie zie ik in de buurt van de penalty stip. Maar de bal gaat richting tweede paal, richting Touré. Die kan niet koppen, kan wel geschoten worden. Vanaf de linkerkant, maar uitstekend werk is dat weer van Vermeer die altijd goed op zijn plaats staat. Ook twee weken geleden een hele goede wedstrijd speelde. ...tegen dit Manchester City en zich lijkt eh, wel lijkt op te laden voor grote eh, wedstrijden. Zijn uittrap is niet echt lekker. Wordt eh, onderschept door Manchester City aan de zijkant. En dan is het uitkijken geblazen als eh, Aguero weg is. Aguero aan de rechterkant speelt de bal naar Toure. Toure probeert Tevez te bereiken. Randstras op gebied aan de rechterkant nu. Tevez met blind tegenover zich. Kijken wat Tevez eh, kan doen. Hij eh, wacht en hij speelt de bal dan terug. En dan wordt de bal weer binnengebracht door Garcia. Maar overgenomen door Ajax. Ja, Garcia is dan zo'n man die wel speelt met de teamgedachte. Opgegroeid bij Real Madrid en bij Benfica gespeeld. We kennen hem nog van de wedstrijden tegen Twente. Hij dus nu op dat middenveld. Hij en Yaya Touré weten eigenlijk wel hoe dat werkt. Want die hebben uh, in elftallen gespeeld waar alleen maar verdet in zaten. En uiteindelijk kwamen ze daar wel tot een teamgedachte. Jaja Touré bijvoorbeeld, jaren bij Barcelona. Nou ja, dan moet je echt niet uit de pas lopen. Want dan tel je het recht niet meer mee. Met mannen als uh, Messi om je heen, Iniesta en, uh, en Xavi. En hij, die Jaja Touré, heeft ook wat, wat nare dingen over proegenoten gezegd. En onder meer ook die teamgedachte aangehaald. Eens dus kijken of hij uh, vandaag zijn teamgenoten kan, uh, kan opzwepen. In elk geval tot die teamgedachte en tot een acceptabele prestatie. Voorlopig uh, hangt het inderdaad als losstand aan elkaar. En er gebeurt er nog erg weinig in het strafstopgebied van Ajax Company. Ook aan een mindere periode bezig overigens bij City. Heeft nu de bal een meter of tien over de middenlijn. En paast hem in de as van het veld. Ja, een balbezit dus voor Manchester City. Maar Babel, die goed mee verdedigt. Zorgt ervoor dat de opkomende Zabaleta niet in balbezit kan komen. Maar weer eventjes balbezit voor City. Terwijl Mancini tegen Zabaleta zegt. Kom even terug, want ze kunnen hier niet aanspelen. En hij stond als zo'n beetje verste man. Nu is hij inderdaad teruggekomen en heeft balbezit gekregen. speelt de bal terug naar Company. Companie wordt een beetje opgejaagd door Eriksen. Gaat helemaal terug naar Joe Hart. Joe Hart, eh, ooit nog spelend in 2008 voor Manchester City. Toen City tegen FC Twente speelde en 3-2 won. Heeft de bal naar voren gespeeld. En eh, wordt overgenomen door Ajax. Sheuner wordt aangetikt. Krijgt de vrije trap mee. Omdat de overtreding wordt gemaakt door Gareth Barry. Natuurlijk ging het hier in Manchester. Terwijl we in afwachting zijn van die vrije trap. Ook nog wel een beetje over die wedstrijd van 10 maanden geleden. Een paar kilometer verderop. Toen Ajax zo verrassend won van Manchester United. En het woord uh, onderschatting uh, viel. Nou ja, dat zal nu niet meer vallen bij uh, de blauwe uit Manchester. Nou, hij heeft Ajax wel voor gezorgd met die uh, 3-1 thuisoverwinning. Nee, dit is een elftal dat ondanks de jeugdige leeftijd zeer serieus wordt genomen. We hebben wel met al het geld hier um, in, uh, in Manchester een uh, gevalletje lekker bal. En uh, dat Aldeer. gebeurt toch steeds vaker in het uh, betaalde voetbal. Ook in de Nederlandse competitie hebben we er eens een keer uh, twee in één wedstrijd gehad. Nou, er is een nieuwe bal en Ajax probeert steken richting. En Schöne in het gebied, Maar die bal gaat over hem heen. Over de achterlijn ook heen. En Joe Hart gaat een doelpunt nemen. Het is angstig stil om me heen bij die 1-0 achterstand van Manchester City. Uh, het publiek is uh, echt een beetje geschrokken. Het is wel vol het stadion. Maar men is doodstil. Dat is natuurlijk ook wel in het voordeel van Ajax. Want uh, alles wat je op de achtergrond hoort zijn die 1600 meegereisde ajax Die een uh, tot nu toe geweldige avond hebben. En overigens, ook dat mag wel eens een keer gezegd worden. Uh, helemaal niets gehoord van uh, relletjes of onlusten in de binnenstad van Manchester vandaag. Dus dat uh, is ook heel prettig. Het is... Uh, Bijna uh, afschuwelijk dat dat opvalt. Maar goed, Manchester City heeft balbezit en probeert uh, de bal uh, een beetje rond te spelen. Maar verder dan eigen helft, volgens nog komen ze niet omdat Ajax goed staat zoals het zo mooi heet. en uh...